Middernacht, het begin van woensdag 25 januari. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Rusland dreigt de grenzen te sluiten voor de Nederlandse runderen, rundvlees en rundersperma. vanwege het Schmallenberg-virus. Dat zei staatssecretaris Bleker vanavond in nieuwsuur. Als Rusland Nederlandse runderen blokkeert, kost dat de export zo'n 30 miljoen euro. Rusland sloot eerder al de grenzen voor schapen en geiten. Gisteren werd bekend dat er in Nederland ook twee runderen zijn besmet.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 Bij de strafworpen waren de Italiaanse vrouwen sterker dan Olympisch kampioen Nederland. Het weer? Op de meeste plaatsen droog, alleen in Zeeland kans op een spat regen. In het noordoosten gaat het licht vriezen. Overdag bewolkt met wat lichte regen en maxima rond een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Mijn gast heeft een naam die misschien niet meteen belletjes doet rinkelen. Maar ik garandeer u één ding. Na vannacht is dat anders voor eeuwig. Vanwege haar opvallende uiterlijk wordt ze in Duitsland wel piratenbrouwt genoemd. Dat zegt alleen niks over de reden waarom ze hier zit. It's a lifetime long enough to mend what is shattered and bay. Is there an answer now ja, dit is de stem van mijn gast, Maria Marcassini, geboren in Griekenland, maar inmiddels alweer een half mensen leven in Nederland. Hartelijk welkom. Heel fijn om hier te zijn, Frank. Ja, nou, heel fijn om jou hier te hebben. Ik moet je eerlijk zeggen, ik had ook niet van jou gehoord. Ik, moet maar naar, ik schaam me er oh. niet voor. <laughs> ik zeg al, dat gaat veranderen. Tenminste, ik weet nu wie je bent en ik denk Zaxe, dat heel Nederland het weet. Alle luisteraars van Kazeloena gaan kennismaken met je ongelooflijke stem. Um, je bent hier met een aanleiding, namelijk dat het Filmfestival in Rotterdam begint. Ja. En je hebt een cd gemaakt uh, die nog niet zo lang uit is met alleen maar veel muziek en een theatertour die net begonnen is met diezelfde muziek. Um, hoe heb jij die liedjes geselecteerd op die cd? Oh, nou, ik, eh, ik had een idee wat ik allemaal wou opnemen. Maar ik heb echt een uh, professional gevraagd om mij te helpen. Hubert Poel. Uh, hij is de, de virtuele consultant van, uh, van Snijders onder andere. En uh, hij kwam, hij is echt uh, niet alleen cinefil, hij is echt een kenner. Hij kwam met uh, 4000 titels. Goedendag. <laughs> Hij, maar hoe ging het letterlijk met, met op de mail allerlei 4.000 titels? Of kwam er gewoon een bak met cd's en zei... Oh, ja, sorry, Maria, is heel veel componisten en eigenlijk... Ja, ik kende zelf al die componisten. Nino Rota en Miklos Rosa en, en noem maar op. En Charlie Chaplin als componist. En, uh, Dat wist hij niet, hij heeft Chaplin zelf geschreven. Oh, smile through your eyes, sir. Ga eens verder. Ja, ken je smile? Nee? Nou ja, tenminste weet ik niet. ja. Oh, de, de, de, de muziek in een heleboel van zijn films is van zichzelf. Gewoon magisch. Maar dan Sergei Rachmaninoff, om iemand te noemen, die niet geassocieerd wordt met filmmuziek. En dan, ja, Bernstein, Gershwin, noem maar op. Maar goed, Hubert um, maakte het in het begin heel moeilijk, want ik kwam met zoveel titels. Maar uh, ja, in een proces van maanden kwamen we gewoon naar. En pad, zeg maar. En ik bleef met 250 liedjes of composities. Dat is nog voldoende om mensen hoofdpijn te bezorgen. <laughs> Kies uit 250. Ja. Ja. We gaan het hebben over, over film en jouw passie voor film en jouw uh, muziek voor film. Maar eerst uh, ga ik een poging doen en ik ben een man, dus dit wordt een drama, om jou te beschrijven. <laughs> Je bent, uh, um, uh, eigenlijk zou, je, zou jij uh, uh, Keltisch moeten zijn, toch? Je hebt, je hebt vuurrood lang haar, ja. krullend haar. Ja, uh, uh, natuurlijk. Je hebt, je hebt uh, veel sproeten. Veel sproeten, ja. Um, ik zou jou met alles en iedereen geassocieerd hebben, maar niet met de Griek. We hebben wel piraten gehad. Ik kom van een eiland. En de piraten zaten op het eiland? Uh, nou, ze kwamen regelmatig. <laughs> dus je, wilt, je weet niet wie je voor, voor voorhouders nee, zijn? Dat, nee, dat niet. Maar goed, je komt van een eiland. Je weet nooit wie je daar op bezoek was geweest. Maar, maar eigenlijk, het is niet helemaal waar. Want bijvoorbeeld in Israël vind je ook heel veel rood haar. Okay. En zelfs in Irak en Iran. Ja, het is een soort afwijking. En het komt voor in verschillende plekken op aarde. Ja, rood haar. Als u zich afvraagt waar heeft die man het over, kijk even op uh, facebook.com/kazaluna. Dat is de plek waar uh, een foto staat en dan ziet u hoe uh, Maria hier naast mij zit en uh, ik zat er ook weer op. Helaas. Um, veel muziek. Want je had het even over jouw, jouw geboortegrond, uh, Kefalonia. Ja. Dat is het eiland waar je vandaan komt. Um, beschrijf het eens. Het eiland. Oh, uh... Het, het is totaal anders dan de andere kant, de Egeese Zee... Hè, waar je hebt dus de rotsachtige, uh, droge elandjes met de witte huisjes. Dat is ook prachtig. Maar in de Adriatische Zee of de Ionische Zee uh, is alles veel groener... want het regent heel veel. Het is Italië. We zijn ook een deel van Italië 700 jaar geweest. Uh, het is uh, groen, heel veel cypressen, wild, hoge bergen... Uh, ...rawijnen... ...en uh, misschien de mooiste stranden van Europa, zeggen ze. Myrtos is een uh, vanzinnig um, mooi strand. En daar is ook de film uh, Captain Corellis Mandolin opgenomen. Met uh, Penelope Cruz en... Ah, um... oh, kom op. Ik vergeet het. Oh, ja. nee, je Dat je komt... moet hey, echt, terug. echt om hulp naar mij gaan kijken. het gaat niet goed. <laughs> <laughs> Hij komt hier... straks. ja maar heb jij die opnames al als kind ook meegemaakt? Uh, nee, nee, ik heb het niet meegemaakt. Uh, dat is eigenlijk een paar jaar geleden gebeurd. Nou, zoals Kijk, 6, 7 jaar. Nee, ik heb het niet meegemaakt. Die was toen al in Nederland. Maar goed, het is een waanzinnig uh, mooi eiland. En jouw liefde voor film en alles wat ermee samenhangt, hangt ook met die plek samen? Ja. Ja. Uh, ik was uh, voor een deel. Opgegroeid ook in een soort uh, openluchtbioscoop. Dat is heel gewoon in het Middellandse Zee. Hè. Je hebt de amfitheaters voor muziek en uh, theater. En dan heb je de openbioscoop voor de film. En een bioscoop was gebouwd naast de zee. En je keek dus naar de film in de zomer. Hè, als, we, als ik tijd had met mijn vriendinnetjes. Uh, onder en, en de, de sterrenhemel. En een volle man. En, en de, de, de geluiden van de zee, van de golven, dat, dat was dus de soundtrack, zeg maar. Nou, dat was magisch. En uh, af en toe viel een ster een en een komeet. En dat maakte elke film honderd keer meer boeiend dan het in het echt was. En, uh, daar... en met hoeveel zaten jullie dan te kijken naar zo'n film? En hoeveel keken jullie er <laughs> Oh, soms, als het een heel populair film was, misschien met uh, 40, 50, soms 100 mensen. Soms 20. En waar kan je nog herinneren wat, wat de eerste film was die jij gezien hebt? De allereerste film? Ja. Oh, de allereerste film. Nee, dat, dat, dat weet ik niet meer. Dat uh, weet ik niet meer. Nee. Uh, ik. De allereerst, dat weet ik niet wat voor film het was, welke film het was. Maar ik weet dat ik op een bepaald moment een film zag met Rita Hayworth, in, in, uh, Black and White. En uh, oh, ik was verliefd. Nee, niet op Rita, maar op, uh, gewoon op de film. Op, op uh, gewoon de hele kunst van uh, filmen. Maar je bent, bent altijd met muziek bezig geweest? Ja. Um... Hoe, hoe kijk je naar een film? Of liever gezegd luister je eigenlijk niet vooral naar een film? Ik bedoel, je beschreef net eigenlijk al het geluid van de zee... wat, wat het onderliggende decor was. Ja. Uh, maar dan begint zo'n film... En, en kijk je dan? Of luister je vooral? Kijk, als kind heb ik natuurlijk anders uh, elke film beleefd dan nu. Hè. Ergens in de puberteit werd ik meer technisch uh, geïnteresseerd in films. Oh, wie de mooie acteur. En dan wist de regisseur. En dan wist de componist. En uh, uh, ja, echt een, een cinefiel was in het groeien in me. Uh, en nu kijk, uh, ja, kijk, elke, dat is altijd met kunst, elke regisseur... En elke acteur heeft zijn eigen manier om je te boeien. En de ene film is puur entertainment, en dat mag er zijn. Dat hebben we allemaal nodig. De andere film is heel filosofisch. En als je het hebt over de, de Rotterdam Film Festival, ik bedoel, ik zou gaan naar een paar films en ik, ik laat me verrassen. Welke? Ik weet niet. Oh, nu vraag je wat. Wat ik niet veel missen is de Weather in Heights van Andreas Arnold. Uh, nee, Andrea Arnold, is dat regisseur. En uh, Heathcliff is donker, dit keer. <laughs> <laughs> zijn, zijn er, zijn er van, van de muziek die op jouw uh, cd staat, Cinema Passionata, zijn, zijn er um, uh, muziekstukken op te horen die terug te voeren zijn op jouw jeugd? Of is dat... Absoluut, ja? absoluut. Absoluut. Um, ten eerste Iagapimas. Het is een dus, van de films die ik in de, in de openluchtbioscoop lucht had gezien. Lathos Tonerota. Ja, dat zegt ni niks aan de luisterers, maar het betekent uh, op de verkeerde verliefd worden. Het is het verhaal van een jongen die verliefd werd op een verkeerd meisje. Echt op het. Top romantiek. En uh, hebben ons best gedaan om de muziek ook heel echt een, a, a, romantisch op te nemen. Um, en dan. Ja, de mi Millionaires. Goodness gracious me. En van wat... Pieter Sellers. Oh, die die heb je ook daar gezien, Pieter Sellers? Ja, natuurlijk. Ik, ik wil even wat, wat uh, laten horen van wat jij gedaan hebt. Want jij hebt een uh, bijzondere draai gegeven aan de muziek. Je hebt niet de muziek opgepakt en het zeg maar één op één. Um, weergeven, maar je hebt er een draai aangegeven. Laten we even hoor, luisteren. Um, we beginnen met een stukje... Um, van Jean-Sebastien uh, uh, Hubert. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Uh, Hubert, oh pardon, is een Fransman. Jean-Sebastien Hubert. Uit de film La Faseuse. Uh, de muziek is van Stefan Grappelli. Die hebben we niet kunnen vinden helaas. Althans niet in de uitvoering waarin hij speelt. Maar even een klein stukje dus van uh, Hubert zoals hij dat deed. Dit is het nou ja, dit is ook al niet het origineel meer, maar dit is zoals het origineel bijna klonk, zeg maar. Bijna, bijna. Stefan Grappelli heeft het anders uh, gedaan. Ja. wat meer jazzy en dan op een barok basis. Maar helemaal, het draait helemaal om die viool. Die ja. viool die zingt, die huilt, die, ja. die, die, die, die, die schreeuwt. Ja. Alle expressie ligt in die viool. Ja. Um, nou ben jij van oorsprong uh, pianist, ja. klassiek geschoold pianist. Maar jij doet het met je stem. Hoe, hoe, hoe gaat, gaat dat denkproces? Wat doe jij vervolgens in je hoofd als je dat hoort, Krappelli? Oh, Ik was gelijk verkocht toen ik dit stuk hoorde. En um, ja, Hubert Pool, dus hè, mijn um, consultant, zeg maar, mijn uh, mentor. Um, ja, zette me gewoon voor, voor een uitdaging in deze. Uur. Waarom gebruik je je klassieke stem niet? Je hebt de kennis van klassiek muziek. Uh, waarom alleen uh, jazz? Doe iets hiermee. Nou, dat was echt een aandachting. Maar hij tuneerde jou door te zeggen klassieke stem. Zet je klassieke stem op. Want, wat is ja, een klassieke kijk, stem? Kijk, het, uh, het is hoe je je stem gebruikt. Uh, oh, um, ik denk dat heet, het stroothoos heet het hier. Ja, ja, ja, het kantelt naar achter, zeg maar. het is Het verschil tussen a en ha. <lacht> no. En het eerste is jazz en de tweede is klassiek? Ja, zoiets kan je het zeggen. De eerste is zeg maar de egertijds gebruik Met de, de uh, straathoofd recht. En dan, dan, dan. Maar klassieke ja. muziek is meer vanuit uh, de achterkant van je keel gezongen? Ja, kan je ook zo omschrijven. We ja, nou, moeten niet te technisch worden. Maar kijk, ik, ik, ik werd geconfronteerd met een, met een stuk van Grappelie. Waar hij gewoon bijna alle noten van de piano speelt. Wat moest ik doen? Dat, dat zou ik nooit kunnen... Met dat de, met bereik nee, kan je niet. Met de, met alleen met zeg maar de, de tijdsmanner van zingen. Dus ik, ik, ik moest alle registers oefenen van mijn stem. We gaan even luisteren naar uh, een, een, een, een fragment van hoe jij dat gedaan hebt. Hoe je dat vertaald hebt. En hoe dat klinkt. Rolls heet het liedje dan. Uh, en het is uit de film Le Falsuse. het gezegd aan het begin van deze uitzending, ik ga die naam laten noemen. Ik noem die naam en u vergeet die naam nooit meer. Maria Marcassini hoort u. Uh, onvoorstelbaar wat een stem je hebt. Onvoorstelbaar. Dank je. With a little help of my friends. En my friends in dit geval zijn de uh, Sinfonieorkest van Praag. Prachtig. Gespecialiseerd ja. in filmmuziek, hè? In Orkest, dat helemaal gespecialiseerd. Is. Ja, wat is daar niet op genomen? Harry Potter, Apocalypse Now. Uh, oh, noem maar op. Alle grote soundtracks het zijn daar. En iemand anders? Ja. Prachtig. Ja. Echt, ja. Je hoort ook echt dat ze, zich, dat ze zich daar lekker bij voelen bij deze muziek. En dan vier fantastische solisten: uh, Thijs Kuppen op piano. Waar het op gitaar. Arthur Leiten op op solisten. Ik dit je allemaal stuk. ging <laughs> Ah, en Lenete Vorswijs op uh, baas, en dan Sebastian Koolhoven, de arrangeur. Ja, maar je, je kunt allemaal topmensen om je heen hebben, en ik geef je die keus, uh, maar jij hebt die topstem. Dank je, dank je. Nou, zie je, het was per ongeluk ontdekt. jouw stem? <laughs> ja. <laughs> Want zoveel mensen hebben talent um, die ze niet ontdekken omdat het leven zo druk is en zo snel gaat. Maar voor mij, door een, dus een, een tijdelijke blessure in mijn arm, ging alles op uh, stil. Gewoon. En, en ik had de, de, de kans om te ontdekken dat ik dus een stem heb. Je hebt conservatoriumopleiding gedaan in Athene piano. Je hebt in, uh, nee, in Athene Rotten... begon ik alleen het eerste jaar en daarna ben ik hier gekomen. Bij Daniel Waijenberg dus heb, heb jij in Rotterdam hier... gestudeerd, klassiek. Klassiek. Uh, Brussel heb je ook nog gestudeerd. Brussel Masters heb ik gedaan. Ja, ja. Uitvoerend musicus allemaal. Ja, ja. Uh, dus, ja, maar jij was al een... Een, een soort beginnende naam. Je had, je had al fame, zeg maar, als pianist. Toen kreeg je de blessure. Ja. Je had een optreden, optreden staan, Erasmus-universiteit, geloof ik. Oh nee, nee, nee, nee, nee, het was ergens anders. Het nee, was ergens, ergens anders. Ergens anders ja. uh, maar opeens was je arm geblesseerd. En, en, en toen, want de meeste muzici zijn dan in paniek en, en denken: oh mijn god, uh, wat, wat, wat moet nu dan? Ja. Nou, ik ben niet, niet een paniekerige type. Ik, ik, ik, ik ben een vechter en een, een, een survivor. En, en ik denk altijd positief. Ik denk, oké, okay, dan als een deur dicht gaat, gaat misschien een raam open met iets anders. Maar het was ook tijdelijk. Ik, ik wist dat het goed zou komen. Ik hoopte dat het goed zou komen. Maar uh, dus de, de, de avond van de voorstelling, nou goed, de organisator had een andere pianist uh, geboekt, maar ik was er. En de organisator zei, ja, weet je, jouw naam stond op het programma. En mensen wilden jou, zeg maar, een gedag gewoon. En, en, en Ik zei, ja, weet je, voor de, voor de lol ga ik gewoon even achter de piano. En ik ga mezelf begeleiden met één liedje uit mijn land. Gewoon. En dan met één hand? Nee, nee, zo'n liedje spelen, dat kon ik wel. Maar een hele concert geven, dat, dat kon niet. Ik had echt veel pijn in mijn arm. En dat heb ik gedaan. En de, de reactie van het publiek was zo... Ja, kijk, het was natuurlijk ook een, een, een, een, een, een, een verrassing voor de mensen... Dat, dat ik het kon, dat ik blijkbaar uh, kon zingen, maar... Wat zong je? Een liedje uit mijn land. Gewoon een volklied. Ik, Weet ik, je ik, nog wat? Ja. Kun je het Man, zingen, een klein stukje? Ah... Uh, het is trouwens een van de eerste successen van Nana Oké. Okay. Oh, het is een uh, heel mooi lied. Ja, goed. Maar het publiek was flabbergasted, vond het prachtig. Ja, ze, ze, ze reageerden zo warm. En, en, en in de nacht kon ik niet slapen. Ik dacht, hé, hey, met de zang kan ik iets kwijt van mezelf... dat ik als pianiste alleen het nooit kwijt zou kunnen. Met name het woord. Het woord. En, maar, maar, maar zit dat in woord... of zit dat in karakter? Want een stem is, is zo uniek. Jouw stem is zo uniek. Daar, daar bestaat geen tweede van. Je kunt hoogstens zeggen... er zijn mensen die misschien een beetje in de buurt komen... En, maar die hebben allemaal andere timbre. Een andere, andere kwaliteit, ja. een andere persoonlijkheid. Is daar waar het in zit een piano... Nou, de nee, het kijk, is, is... Nou, nou, kijk, de musicaliteit, er is maar één musicaliteit. En of het, uh, uh, of het nou uitkomt uh, via een instrument of via je stem. Je zou als instrumentalist. De instrumentaliste in me zegt: nee, het maakt niks uit, eigenlijk. Het is hetzelfde talent, het is hetzelfde hersens die dit allemaal produceren. Maar de zangeres in me zegt: nee, de stem. Is iets dichter bij je baarmoeder, bij, bij je ziel, zeg maar. Ja, precies. Dat, dat, want, okay, een, een, piano, een piano kan je laten fluisteren, kan je heel hard spelen, heel zacht oh. spelen. Je kunt, maar een pianotoon is een pianotoon. Als ik, ja. hem, als ik een C aansla, klinkt die precies hetzelfde als wanneer jij hem aanslaat. Toch? En een stem. Oh, nee. Oh, nee, Frank. Heb ik oh, het mis? oh, oh, oh, oh, nee. Oh, please. You're talking to a pianist. No, nee. Als je als je hoort, als ik maar een paar maten hoor van bijvoorbeeld Arthur Rubinstein... mijn lievelingspianist... ik weet dat hij het is. Hetzelfde piano klinkt anders. Je hebt zo vaak in uh, competities bijvoorbeeld... waar je op hetzelfde vleugel de een kandidaat naar de andere hoort. En uh, soms op een avond hoor je vijf verschillende vleugels... met hetzelfde instrument. Nee. Ah. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb geprobeerd me heel genuanceerd uit te drukken, maar ik snap je punt. Even terug naar Wols. Um, je, je hebt de muziek, de oorspronkelijke muziek van Capelli, heb jij uh, opgepakt. Um, waarom heb jij? Uh, uh, je, hebt, je hebt geen woorden, het zijn, zijn, zijn klanken die je gebruikt hè? Ja, precies. Zijn klanken. Ja. Maar hoe heb je bepaald wat je zingt, wat je doet met je stem? Kijk, ergens had ik natuurlijk een guide. En dat, dat was een beetje de, de, de, de, de, de sfeer van Grappellin. Ja, het was toch anders. Maar, uh, en dan uh, een beetje de... de, de, de, de de melodie die Gravelie ge gekozen had. Maar goed, ik heb mijn eigen frasering gegeven. En ook extra noten toegevoegd. En andere noten gewoon weglaten. Uh, kijk, hier had het te maken natuurlijk... aan de ene kant met mijn kennis van barok. Hè, de, de, de fraziering, zeg maar. Maar ook met, met een, een soort... Ik scham me niet om dingen te doen die misschien anderen banaal vinden. Bijvoorbeeld dit soort, deze manier van spelen was heel populair in de jaren 70. De Swingle Singers. Pastoralen van Rogier van Ottelo. En daarna was het een gezin als een beetje banaal. Maar zo denk ik niet. Ik had er zin in om het te doen. Dus maar, ik heb maar, gewoon geëxperimenteerd. Maar zie je de muziek als één grote gereedschapkist? Waar je af en toe dit uitpakt, af en toe dat uitpakt? Ja, en dan zonder schaamte. En zonder grenzen. En ik, ik, ik, ik werk niet met, oh, dit is klassiek, oh, dit is geschoold en dit is niet. Ik heb heel mijn leven muziek gestudeerd. Ik mag, ook, ik mag ook een beetje lol hebben. Met dingen die misschien door iemand anders banaal gezien worden. Maar als ik er zin wat, in heb... Wat is banaal in de, in de muziek? Ja, je hebt zoiets als de smaakpolitie. En dat zijn vaak uh, met alle liefde en respect... zijn vaak uh, recensenten die alles goed bedoelen. Maar soms vechten ze om iets vast te houden. Maar dat, dat, zo denk ik niet. Ik, uh, ik had er zin in om dit te doen. en Ik werd gewaarschuwd een beetje door muzikanten. Oh, weet je, het zou jaren zeventig kunnen zijn. Uh, maar ik zei, nou goed, dan nou gaan we jaren zeventig doen of... Als je, uit, als je uit het klassieke idioom komt, uh, en dat kom jij... Uh, dan is het niet erg voor de hand liggend dat je een liedje oppakt... zoals uh, een liedje wat komt uit uh, Ja, zuster, nee, zuster. En dat is deze, Duivies. Douw niet zo duivies, drink niet zo duivies... Iedereen komt aan de beurt... Niet in mijn oren pikken, het zijn zulke domme rikken. Oh, wat ben jij mooi gekleurd? Ja, alleen jongenwaard. Um, Harry Bannik. <lacht> dit, is dan, dit, dit, dit, dit is wel iets waarvan je denkt: ja, of je gaat compleet. Dit is zeg maar de kleinkunst. Um, dan denk je: dan ga je of helemaal die kant op, of je doet het niet. Mm -hmm. En jij denkt: hey, leuk. Ja, precies. Als of een van, kind. Oh, wat leuk. Ik wou het gewoon zingen. Komt-ie. Een klein stukje van jouw versie van... Met Blijf. mijn accent en al. Ja. De... Niet zo duifjes, drink. Niet zo duifjes. Iedereen komt aan de buurt. Niet in mijn oren pikken. Het zijn zo dommeriken. Oh, waar ben jij mooi gekleurd? Duifjes, duifjes, kom maar bij Gerritje. Zal je niet vechten om een zo erfje? Duifjes. Duivies, wat zijn ze makkelijk? Zeventien duivis, bovenop een taak. De volgende middag had mijn de jongens uit de havenstad Liverpool. Duiv de boortocht de havenstad Amsterdam. <laughs> Het is ook een prachtig, prachtig boeket van, van, van klanken die je hoort. Je hoort, je hoort duiven je hoort, je hoort een polygoonstem hoor je nog even. Ja, als je verder luistert dan hoor je zelfs Pim Fortuyn... en, uh, en uh, koningin Juliana en uh, Maxima en... Uh, en de, de, de goal, de goal, goal, de doelpunt, punt. Ah, excuseer mijn French. Nee. De doelpunt van Van Basten. Oké, okay. Ja, zo so, al, al, allemaal indrukken in mijn hoofd van uh, Nederland. Uh, en, ja. Heb je dat, is, is dit jou, jouw liefde voor Nederland die je hier hoort? Ja, en dan weer with a little help of my friends, hè, met de, met de, hier met de assistentie... en eigenlijk regie, audio-regie van uh, Waard Veenstram. Die, die, die gewoon fenomenaal is met dit soort dingen. Hij heeft me geholpen hoeveel indrukken en dingen bij elkaar zouden zetten. Maar kijk, de, de, het oorspronkelijk lied is zo goed gezongen... en het is echt een stukje uh, geschiedenis Nederland. Ik zou het niet eens willen aanraken met de nieuwe zeg maar muzikale vers. Dit is meer een soort herinnering met, met allemaal klanken eromheen... die voor mij nee, ja, de laatste twintig of langer van Nederland bepalen. Wat voor klanken uh, uh, klinken er nog uit Griekenland in jou? Uh, die zijn, als ik in Nederland ben, heel diep. Ik bewaar ze heel diep om de, de pijn van de nostalgie niet uh, te veel te voelen. En uh, ja, kijk, we zijn als Zuid-Europeanen heel uitbundig en dramatisch. Want dat kan je natuurlijk niet iedere dag hebben in Nederland. Je moet je aanpassen. <gacht> <laughs> maar wat betekent dat, dat je, dat je je gevoel voor drama even onder een stoflaag stopt? Nou ja, goed, ik heb een podium natuurlijk en uh, ik, uh, in, in, als ik een klassiek muziekconcert heb, ik doe het gewoon zoals het hoort, als een liturgie en natuurlijk al je passie komt natuurlijk in je klank, maar als ik een, zoiets heb als Cinema Passionade, dan laat ik veel meer drama gewoon los en dan zie je gewoon een vrouw uit de Middellandse Zee op het podium. Maar in mijn dagelijks leven, nee, ik, ik, niet zoveel. Hoe, hoe ziet het op een podium eruit, een vrouw uh, uit het Middellandse zeegebied? Um, ik denk, als ik het zou kunnen omschrijven... is dat je misschien meer emotie durft te uiten, zonder je te, te schamen. Je laat gewoon wat kwetsbaarheid zien. Emotioneel. L l ik probeer me even voor te stellen. Ik kan me voorstellen dat juist in de klassieke muziek... is natuurlijk ook veel emotie, maar het is meer gereguleerde emotie. Nou, precies. Kijk, you have to do your job. I mean, I think, nice a job. Ik bedoel, hoe mooi ook een nocturne van Chopin is... of hoe een sonate of een Mozart... kijk, je kan niet halverwege beginnen te huilen... Nee. Want je kan gewoon de sonata niet afmaken. Dus het je, je moet, je moet gedoseerd zijn. zijn. Dus het is gewoon: je moet de taal kunnen spreken, emotioneel en psychisch ook. En, uh, en intellectueel. Maar goed, met, uh, daarom is zang voor mij een ander hoofdstuk in mijn leven, want ik kan veel meer loslaten. Gewoon. Hoe ja. kom je op het podium af bij Cinema Passionate? Hoe je van het podium afkomt? Ja, in wat voor staat ben je dan? Oh, um, uh, uh, uh, for... Het varieert, het varieert. Het heeft te maken met wat, wat voor lied ik als laatste als toegift gezongen heb. Um, ik heb de neiging om heel kritisch te zijn... en uh, gelijk te gaan focussen op alles wat niet... Oh, dat had ik meer zis, meer zo moeten doen. Maar gelukkig komt het publiek iedere keer. Ik heb zoveel aan mijn publiek te danken. Ze komen, ze omarmen je met, met hun liefde en uh, dan, dan wordt het weer goed. Dan, dan, uh, dan is, ze, is die boze perfectionisme even uit de kamer. Ik wil nog even laten zien hoe dat, uh, wat jij doet, uh, um, wat je gedaan hebt, moet ik liever gezeg, zeggen, uh, van een stukje van Nicole Kidman. Uh, Kidman komt uit de film Nine. Uh, Unusual Way. En oorspronkelijk was dit zo. These women who come off their pedestals for a kiss, they're they just fantasies. No, we in Ja, we hebben bijna ABBA, toch, als je het hoort. Vind je het? Mijn associatie is ABBA, zoals zij zingt waar? ja, niet? oh verrassend, ja, nee dat had ik niet gedacht. je ziet hoe verschillend zijn als mensen in wat we horen. ja, dat kan, ja. oké. Okay. jij ja, hoorde wat heel anders, iets heel anders in. en jij hebt dat zo opgepakt. the day Maybe it's lost it an hour But somehow it Weak something inside me surrenders, and you're the reason why you're the reason why you don't know what you do to me. You. It scares me so that I can hardly speak. En Nicole zingt hier voor Daniel Day-Lewis. De the acteur der acteurs. Ik zeg het misschien een keer. Mijn yeah. favoriete acteur. En echt een serieus acteur. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Het, het is net alsof er een, uh, een, een dynamisch en lyrisch gordijn opengaat zoals jij zingt. Het is, het is, het is als je uh, naar jouw stem luistert, dan, dan is jouw bereik is, is ontzettend groot. Jouw dynamisch bereik is ook heel groot, je stembereik is heel groot. Uh, maar je gebruikt het ook echt. Uh, dat heb ik te danken aan een waanzinnig um, zangpedagoog, Hario Pasveer... Die een um, paar jaar geleden me vertelde dat, weet je wat, wil je een, een, een cliché zangeresje word, worden die, die, die alleen één klank gebruikt? Of, want de, de, de, de menselijke stem heeft zoveel kleuren en mogelijkheden. Ontdek alles, probeer alles. Hij heeft me gestimuleerd om, om dat te doen en ik, ik heb het gedaan. En uh, ik ben heel blij. Uh, aan de andere kant is het soms moeilijk voor mensen om, om je te, ergens te plaatsen. Want op het ene moment zing je iets klassieks en op het andere moment zing je zoiets. En, uh... zijn, zijn er voorbeelden voor jou? Zijn er, zijn er zangers of zangeressen die ook maar uh, enigszins in dit, ditzelfde idioom optreden? dezelfde dat zou ik niet kunnen zeggen kijk iedereen heeft zijn persoonlijkheid zijn stijl en um, mijn invloeden zijn zo breed hè. Ik, ik, ik ben een klassieke muzikus die eeuwijdens muziek doet lichtmuziek doet nou dat is heel breed allemaal maar goed als ik wat namen kan noemen dan zou ik zeggen um, ja hoe, hoe else Elvis Gerald Billy Holiday natuurlijk en dan Barbara Streisand ook. En Mel Tormé. En uh, Asnavour. Uh, Milva, de Italiaanse diva. Uh, Maria Callas. Uh, zoveel namen. En, en ook in, in de popmuziek, Nina Hagen? Nina Hagen, oh my goodness. Nina Hagen... Mm. Je weet wie zij is? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ik, ik ken heel goed uh, haar muziek. Uh, ik heb met heel veel interesse naar haar muziek geluisterd. Ik kan niet zeggen dat ik uh, gewoon zomaar een CD zou. Ik zou graag naar een concert van, van haar willen gaan. Maar ik zou thuis niet een CD van haar draaien. Nee, ja. dat niet. Uh, maar, <laughs> maar inderdaad, ze, ze heeft wel de klassieke stem gecombineerd met de. Punk, uh, zeg maar, uh, kleur. Ja, heel super interessante vrouw, ja. Ja, grensverleggend in ieder geval. In die, in die tijd ook grensverleggend. Omdat ze ook gewoon rauw was. En, en uh, nou ja, anders dan iedereen was, zou ik maar zeggen. Even, jij zei straks, um, ik, ik werk hard. Um, heb, je dat, heb je dat van huis uit? Dat, dat harde werken? Ja, dat kreeg je als ze met klassiek muziek begint. Hè? En, uh, dat, dat, dat, dat leer je op de muziekschool. Um, en van wie heb jij het geleerd, het harde werken? Van mijn... Uh... Piano-docenten. Uh, maar goed, ik, uh, mijn moeder was wel altijd ook super ambitieus. Ze is zelf uh, juriste. En, uh, en ze heeft altijd ook uh, keihard gewerkt. En, en, en ze had een theorie. Uh, ja, liever een tien dan een negen. <laughs> ze is altijd. Maar nou goed, ik, uh, ik uh, was ook altijd prestatiegericht. Dus ik werkte hard. En ik, Wat deed ik ik je moeder ook... voor werk? Mijn moeder. Oh Frank, that's a hard question, that's a hardy um, In de huidige situatie van Griekenland. Uh, mijn moeder heeft heel haar leven voor de belastingdienst van Griekenland gewerkt. En zij is uh, heel snel hoog geklommen in haar carrière. En zij was de directrice van een groot district van Griekenland, Peloponnes. En uh, toen ik opgroeide, dan was ze dagelijks uh, in contact met de minister van Economie. En uh, heel haar leven was gewoon achter gewoon veel fraude gaan. En, en, ja, maar uh, als jij zegt, ze was de directeur van de Belastingdienst... dan zou ik denken, ze heeft het nooit druk gehad. Maar dat is dus niet zo. Mijn moeder? Ja. Uh, nou, twee dingen zijn in mijn uh, DNA geschreven. Het ene is... Het geluid van de golven van de zee van het Eiland. En uh, het andere is de geur van de papier in de protocolkamer. Want uh, Mijn moeder had geen laptop in de tijd en, uh, om haar werk naar huis mee te nemen. Dus ze bleef tot tien uur s'avonds helemaal alleen in de gesloten plaatskamer. Om alles twee keer. Ze had veertig man personeel. en uh, uh, Heel veel problemen en... en uh, uh, ook uh, spraken we van fraude en van alles. En ik, ik, ik was daar en ik moest mijn huiswerk doen he, heel vaak. En uh, daar heb ik geleerd om keihard te werken. Je maakt je huiswerk in het belastingkantoor? In het protocol, naast mijn moeder die in de nacht werkt. In jouw ook. voorstelling, um, uh, cinema Passionata, vertel jij ook over Griekenland, toch? Uh, ik, ik vertel gewoon uh, een paar dingen af en toe, ja. Maar ook over de situatie nu en het beeld dat wij van Griekenland hebben. Want ik maak een nou, grapje over de dat, belastingdienst. Nee, dat... Maar het beeld wat wij natuurlijk hebben van Grieken... is, uh, althans de Griekse staat en de Griekse belasting is niet zo heel positief. Ach, ach, ach. Wij gaan allemaal in turns. In, uh, hoe, hoe kan je dat zeggen? In rondjes. Uh, nu zijn. Uh, kijk, daarvoor waren de Afghanen. Dus de Taliban waren de grote boosdoeners. Nu zijn de Grieken. Als het een beetje klaar is met de Grieken. dan komt iemand anders in de lucht. Uh, ja. Wat is je vraag, Fris? Nou ja, wat, wat vertel jij het publiek over Griekenland? Kijk, vandaag werd, werd bekend dat er een, een name en shame lijst bekendgemaakt is van, uh, van, van grote belastingfraudeurs. Ja. Zou dat iets zijn als je vanavond op zou treden? Uh, wat je zou vertellen? Nee, ik ben artiest. Ik sta voor de schoonheid van de kunst, van de muziek, van het woord, van dichters, van schrijvers van de echtheid van het hart van de mens. Nou, wat mensen allemaal doen voor geld... Kijk, um, ik zal nou niet in de diepte gaan... want het is een heel ander interview. De Grieken hebben gerommeld met geld, voor geld. Andere naties, ik zal geen namen noemen... hebben met mensen gerommeld voor geld. Ja. <coughs> um, wie bedoel je dan? Wat, wat bedoel je dan? Nee, ik ga niet in details, maar uh, de, uh, of we het nou hebben over slavernij, de, de moderne, oh, de, of, de, of wat dan ook, waar allemaal hmm. gebeurt. Ik kan gewoon... De, ik snap die, het, ik snap het. Ik bedoel, um, ik zou zeggen, de zonderloos zou de eerste steen moeten gooien, maar dat wil niet zeggen dat ik niet herken dat de situatie in Griekenland is heel ernstig. Ja. In het tweede uur gaan we doorpraten over uh, filmmuziek en alles wat ermee samenhangt. En de vraag aan u, aan de luisteraar is, uh, welke filmmuziek heeft nou op u ooit een verpletterende indruk gemaakt? Als u het heeft op cd, zoek die cd op. Uh, u heeft er nu een kwartier de tijd voor. Uh, zet hem in. Uh, uh, prak hem in het, uh, de, de cd-speler. Als u hem op internet kunt vinden, zorg dan dat wij het kunnen horen. Uh, en kom vertellen over de meest bijzondere filmmuziek die u ooit gehoord heeft. Misschien weet u ook nog wel met wie u was en hoe het klonk allemaal. 0801121, Dat is het telefoonnummer van Kase 0801121. U kunt ook twitteren naar um, uh, hashtag Dumos of Casaluna@ncv.nl. Dat is onze e-mailadres. Maria Marcassini, onthoud die naam. Eerstvolgende optreden, Maria, is in Toetingham. Is op zaterdag met Zater. een big band. Ja. Oké. Okay. Cinema Passionata heet de voorstelling. Nee, dat is iets anders. Een de, andere de, voorstelling? De, ja, ja, ja, ja. Het is een jazz night in Doetinchem. Met een met big band en, en Ruben Heijn en mezelf als soliste. Ja. Ik wil je heel hartelijk danken dat je hier was. Dank voor deze kennismaking en heel veel succes, Maria Marcassini. dankjewel.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 Zal ik uw vrouw bellen? Nee, u kunt huizen. Gaan. Gaat al beter. We kunnen wel gaan. Als u geen rare dingen doet, één de bruin is genoeg. Ja. <laughs> ja, meneer koning. <totstuk>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 Ik wil liever dat de mensen zacht zijn voor elkander. Ja. Laten we zacht zijn voor elkander, kind... en niet het hoge woord van liefde spreken. Oh, dat is een topsmerig gedicht gevonden. Sorry, hoor. maar. Dat is toch iets heel anders? Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Ja, dat is iets anders. Maar voor jou zou zo'n sleutel dan toch ook wel macht zijn? Voor mij nee. voor mij is er ook geen macht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 Dagje stikt de regen op mijn zolder aan, ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig, Sam, maar nu is dat verleden tijd. Dag nu, Beerta. Ik heb gisteren asjes gesproken en ik heb er de hele nacht niet van kunnen slapen. Waar was dat dan? Op de promotie van mevrouw Bakker.